een Klomp met het NOS-journaal. Net als in Parijs is ook het nieuwjaarsvuurwerk in Brussel geannuleerd. De burgemeester vindt de show te riskant vanwege de terreurdreiging. Er komen normaal gesproken tienduizenden bezoekers op af. Ook andere festiviteiten in Brussel zijn afgelast. In andere wereldsteden, zoals Berlijn en New York, gaan de oude nieuwvieringen wel door. Maar daar zijn wel extra strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een huiszoeking in Molenbeek heeft de Belgische politie een vriend van de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam aangehouden. Drie dagen na de aanslagen in Parijs deed de politie ook al een inval op dat adres, omdat Abdeslam daar zou hebben gezeten. Maar hij was toen al vertrokken. De drooggisterijketens DA en Dio gaan waarschijnlijk samen. Het moederbedrijf van DA ging gisteren failliet, maakte direct een doorstart en is nu in handen van Holland Pharma. Dat bedrijf wil nu ook Dio overnemen. Samen met DA ontstaat dan een keten met ruim 500 drooggisterijen. Twee mannen zijn gisterochtend ontvoerd uit een autobedrijf in Breda. Ze werden onder dwang meegenomen in een blauw Volkswagenbusje met zwaailicht en een vals kenteken. Een van de daders droeg een zwart jack met achterop een politielogo. Van de ontvoerde mannen is sinds gisterochtend niets meer vernomen. De politie van Breda is op zoek naar getuigen. Justitie in Zwitserland heeft het eerste bewijsmateriaal in de FIFA-corruptiezaak overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Het zijn bankdocumenten die worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek tegen FIFA-bestuurders. De documenten zouden aantonen dat er smeergeld is betaald bij het toekennen van marketingrechten voor voetbaltoernooien in Zuid-Amerika en de VS. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Minima tussen 5 en 8 graden. Morgen trekt de regen naar het oosten weg. En smiddags kan de zon nog even schijnen. Het wordt ongeveer 10 graden. Tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen kan het dan wat regenen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1138. We gaan nog luisteren naar een uurtje muziek. 16 tracks liggen er voor je klaar. En we beginnen met een nieuwe cd van Al, Dewar en Andy Mit Mitran. Cd heet trouwens een hele mooie cd, Surrounding Sky. En uh, op de cd, hoe staat uh, het Noord aan licht, afgebeeld. In ieder geval... Uh, Vrije muziek, ga er maar eens lekker voor zitten. Veel eens plezier bij Peaceful Radio op CFM Zandvoort.